9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De onrust in Thailand. De grootste protesten sinds 2010. Ministeries worden zelfs belaagd. En wat gaan werkgevers doen met de pensioenpremies... nu de afdracht lager wordt? Hoe ik straks meer over. Nu is het NOS-journaal. door wat Megens.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 De Royal Bank of Scotland zou opzettelijk goedlopende bedrijven... die klant bij de bank waren, failliet hebben laten gaan... om zo goedkoop de hand op hun bezittingen te kunnen leggen. De Financial Times schrijft dat deze en andere beschuldigingen... vandaag openbaar worden gemaakt. Een van de adviseurs van de Britse minister Vince Cable schrijft in een rapport... dat RBS sinds de bank in 2008 door de overheid moest worden gered... stelselmatig misbruik maakt van klanten volgens het rapport gebruikt RBS een constructie waarbij bezittingen van een klant goedkoop konden worden overgenomen door een andere tak van de bank. De minister heeft de beschuldigingen al zeer ernstig genoemd. De bank is voor 80% staatseigendom. Minister Ploemen opent de aanval op drie Nederlandse kledingbedrijven. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat Coolcat, Vibra en Prenatal producten laten maken in fabrieken in Bangladesh waar het personeel wordt uitgebuit en de werkomstandigheden slecht zijn. Ploemer roept de bedrijven op om eindelijk iets te doen... aan de rechten van de textielarbeiders. Coolcat, Wibra en Prenatal weigeren akkoorden te tekenen... waarin ze beloven om redelijke salarissen te betalen... en werkomstandigheden te verbeteren. Volgens Ploumen doen bedrijven als Zeeman en H&M wel hun best. De minister is vandaag en morgen bij een conferentie in Berlijn... waar de salarissen in de textielindustrie centraal staan.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 Eerder op de dag had jou het akkoord bestempeld tot een historische vergissing. Iran beloofde dit weekend in Genève onder meer om voorlopig geen nucleaire installaties op te starten. En in ruil daarvoor worden de economische sancties verlicht. Sinds gisteravond rijden er auto's over de nieuwe Waalbrug in Nijmegen. De 285 meter lange brug verbindt het westen en het noorden van Nijmegen met elkaar. Volgens de projectmanager zal het verkeer enorm profiteren van de brug. Nijmegen ja, had eigenlijk als een van de weinige steden aan Rijn en Waal... maar één uh, verkeersbrug. Uh, en uh, nou ja, dat, die, die nood was eigenlijk wel groot. En uh, we stonden ook in de top 10 he, als nummer 1... dat, uh, dat de meeste files in Nijmegen stonden in, in de avond- uh, in de ochtendspits. en ochtendspit. En daar gaat nu heel snel een einde aan komen. De nieuwe brug in Nijmegen wordt de Oversteek genoemd. verwijzing naar de Oversteek door de geallieerde troepen... in 1944 bij de slag om Arnhem. Bouw van de nieuwe Waalbrug heeft ruim twee jaar geduurd. Het weer wisselend bewolkt, later zon, maar ook kans op een bui. Acht graden wordt het, morgen verandert er weinig, wel is het dan iets kouder. Verandert er inmiddels weer wat op de weg, Dennis mooi. Ja, en ten goede hoor, ten goede Lara. Er staat nog 120 kilometer file. En we kwamen van zo'n 275 door veel ongelukken tijdens deze spits. Maar het ergste is dus voorbij. De A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 5 kilometer. De weg is dus weer vrij hier. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp 8. En de A13 richting Rotterdam voor het Kleinpolderplein staat 4 kilometer. Daar staat nog een kapotte vrachtwagen. De A50 vanuit Zollen naar Apeldoorn is eerder vanochtend ook een ongeluk. Gebeurt. Alle rijstroken zijn weer open. Maar tussen Hattem en heerden Zuid staat 7 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal het Lara Rensen. In Bangkok zijn opnieuw honderdduizenden taai de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Nou, je hoort zo meer erover. Ik neem u eerst mee naar Drukte in Den Haag. Over een klein kwartiertje begint in Den Haag een persconferentie van zowel premier Rutte als minister Timmermans en burgemeester Van Aartsen. Over wat de Nuclear Security Summit gaat heten. Verslaggever Wilco Boom is daarbij. Wilco, wat moet dat worden, die NSS? Ja, dat is de Nuclear Security Summit, zoals je al zei. En dat is een grote internationale topontmoeting van regeringsleiders. De, grote, de grootste internationale top die ooit in Nederland is gehouden. Veel groter nog dan bijvoorbeeld de Afghanistan-conferentie van vier jaar geleden. En uh, er komen dus heel veel regeringsleiders uit ongeveer vijftig landen. En de kers op de slagroomtaart is president Obama van de Verenigde Staten himself. En die is ook de man achter de top. Hij heeft dit, he, heeft dit uh, in gang gezet en uh, aan Nederland gevraagd dit te organiseren. Hmm. En, en wat is het doel van de Nuclear Security Summit? Het doel is uh, het beter beveiligen van nucleair materiaal... zodat het niet in handen van bijvoorbeeld terroristen komt. En daarbij gaat het niet in de eerste plaats om wapens. Daar zijn andere overlegorganen or, voor en internationale uh, overleggen. Maar het gaat vooral om civiel toegepast uh, nucleair materiaal... zoals dat bijvoorbeeld uh, uit ko zieke, ziekenhuizen komt, medische isotopen. Nou, en niet in elk land is de beveiliging van dat materiaal even goed geregeld... Daar willen de landen op deze topontmoeting die in maart wordt gehouden. 24, 25 maart volgend jaar. Daar willen die landen iets aan gaan doen. En het is in die zin ook wel een bijzondere conferentie. Want het doel is niet omstreden. Wat je bijvoorbeeld wel heel vaak ziet bij andere topontmoetingen. Zoals bijvoorbeeld over het klimaat. Maar hier zijn ze dus over de doelstelling allemaal eens. Het gaat vooral om de vraag hoe dat materiaal beter beveiligd kan worden. Oké, okay, nou dat is de inhoud van die top. Um, waarom komt daar speciaal een persconferentie over in Den Haag? Omdat het dus de grootste top is die er uh, ooit in uh, Nederland is gehouden. En um, dat, wil dat wil Nederland natuurlijk ook wel weten. Den Haag komt hiermee wel weer eventjes op de kaart te staan als uh, de stad waar het gebeurt als het gaat om uh, internationale toestanden. En wat natuurlijk ook belangrijk is, uh, vooral in Den Haag zelf gaan de mensen er ook heel veel van merken. Want uh, de stad gaat uh, natuurlijk heel veel verkeershinder ondervinden. Uh, ook, dat geldt ook voor de, de snelwegen naar Den Haag, de A4 en de A13. Die een aantal keren toch op zijn minst gedeeltelijk worden afgesloten. Omdat daar allerlei regeringsleiders overheen uh, worden vervoerd. Uh, Obama is natuurlijk wat dat betreft al helemaal geen kleinigheid. Uh, dus vandaar die persconferentie. Hoeveel kost het, weten we dat al? Ja, dat weten we ongeveer. Het kost, ongeveer, uh, het kost de staat der Nederlanden ongeveer 12 miljoen euro. En dat is exclusief de kosten van de beveiliging. En over beveiligingskosten worden nooit uh, mededelingen gedaan. Aha, ja. Nou, dankjewel dan. Voor nu, verslaggever Wilco Boom hoort u later um, terug... uiteraard over die persconferentie. Wat daar verder bekend is geworden over... Uh, de Belangrijke top in Den Haag. Nou, en ik zei het al, eh, demonstraties in Thailand zijn de grootste sinds de onrust in 2010. In Bangkok zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. Tientallen betogers zijn een ministerie binnengedrongen. Correspondent Michel Maas. Eh, Michel, hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, bij dat ministerie waar ze zijn binnengedrongen is het uh, chaotisch... Uh... Uh, ze waren opgeroepen om daar vreedzaam uh, naar binnen te gaan... maar er zijn toch uh, demonstranten begonnen met dingen kapot te maken. En uh, ja, dat, dat, dat kan daar een beetje uit de hand lopen. Bij de andere plaatsen waar ze zijn... er zijn een aantal uh, televisiestations die worden belegerd... omdat die niet uh, onpartijdig zouden zijn. Uh, ook het uh, hoofdkwartier van het leger... en dat van de politie wordt belegerd door demonstranten. Uh, nou, daar is het allemaal vrij rustig tot nu toe... Uh, maar ja, God, de afgelopen twee dagen zijn wel uh, de meest uh, dramatische en chaotische sinds 2010. Ja, en uh, we noemden dus al eventjes de demonstraties van 2010 en het geweld destijds. Het ging toen helemaal mis. Wat is de aanleiding voor deze demonstraties nu? Ja, in wezen uh, is het gewoon de, de oppositie die vindt dat de regering uh, moet uh, vertrekken. En de regering, daarmee bedoelen ze eigenlijk... Uh, de ex-premier Taksin, die in, uh, in het buitenland verblijft, uh, die achter de schermen uh, bestuurt die de regering, vinden zij. Uh, zijn zus is premier op dit moment en uh, ja, de mensen de oppositie vindt uh, dat hij Taksin nog veel te veel in de melk te brokkelen heeft. En ze willen van hem af en om van hem af te komen, moeten ze van de regering afkomen en... Van het hele politieke systeem dat daaromheen zit. En uh, ja, dat is nogal wat. Maar ze gaan, uh, ze gaan voor niet minder. Ze willen dus echt de premier weg hebben. De regering weg hebben. De partij weg hebben. En uiteindelijk uh, Taksin voorgoed uit Thailand uh, weghouden. En dat is het grote verschil met 2010 dan gelijk, hè? Ja, toen was het andersom eigenlijk. Toen waren het uh, de aanhangers van taxin die demonstreerden. Die zaten dus twee maanden lang in de, in de hoofdstad Bangkok. En die, uh, die protesteerden tegen de oppositie die de macht had gegrepen, uh, ook, ook toen alweer niet via verkiezingen... maar uh, via uh, juridische uitspraken en andere spelletjes. En dat proberen de mensen nu, nu weer. Uh, ja, de, toen werd uh, het leger ingezet om die demonstranten uit elkaar te jagen uiteindelijk. En daarbij zijn uh, meer dan 90 doden gevallen. En uh, ja, daar, iedereen is bang dat, uh, dat dat ooit nog weer eens herhaald wordt. Alleen ja, op dit moment zijn het dus de anti-taxon uh, betogers en die, uh, ja, die hebben steun van het leger. Dat blijkt iedere keer weer. Uh, dit zijn de mensen die in 2008, misschien herinneren mensen zich dat nog, de vliegvelden in uh, Bangkok hebben bezet. En bezet hebben gehouden een hele tijd. Uh, dat was ook heel dramatisch en uh, dat heeft... Uh, ja, dat is eigenlijk de democratie in Thailand. Die gaat niet om verkiezingen, maar die gaat wie zich het sterkst manifesteert op de straat en wie het hardste protesteert. Dankjewel, Michel Maas. Ze vallen elke week door de brievenbus. Opvallend dit jaar is het minder. Minder door de brievenbus dan gewoonlijk. Is de volder op zijn retour, hoort u zo. NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. De Nederlandse museumvereniging gaat de verkoop van kunst... door musea strenger controleren. Dat is om te voorkomen dat werken van nationaal belang... uit de openbare collecties in Nederland verdwijnen. De aanleiding is de verkoop van een schilderij door Museum Gouda. Weet u nog? Werd verkocht in 2011. Dat is een werk van Marlene Dumas in het buitenland. Dat was volkomen onverwacht, zegt directeur Siebe Weide... van de Nederlandse vereniging. Opeens was het nieuws dat die, dat, dat schilderij verkocht werd...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 Het gaat heel snel de goede kant op, volgens mij, Dennis Mooi. Ja, dat klopt helemaal, want er staat nu minder dan 100 kilometer file. Um, er zijn veel ongelukken gebeurd deze maandagochtend, Spits. Uh, op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat daardoor nog 7 kilometer file... tussen Beverwijk en Batuverdorp. Alle rijstroken zijn weer open. Er is een bus stilgevallen bij Arnhem op de A12 richting Utrecht. staat tussen de knooppunten Waterberg en Grijzoord nu 2 kilometer. De rechterreishoek is dicht en heeft een kapotte vrachtwagen gestaan... op de A13 naar Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein staat daarom nog... 3 kilometer file. A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, daar liep het vanochtend ook flink vast door een ongeluk. Tussen Hattem en Heerde Zuid staat nog zeven kilometer, maar ook hier is de weg weer vrij. Kwart over negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoeveel geld van de lagere pensioenpremie komt volgend jaar terecht in het loonzakje? Het kabinet heeft besloten om volgend jaar de pensioenopbouw te verlagen. Dat moet een bezuiniging van 2,8 miljard euro opleveren. Geld in het laadje voor de staat. De pensioenpremies kunnen dan ook omlaag... en dat zou de werknemers dan weer in hun portemonnee moeten voelen. Die krijgen er dan wat bij. Dat zou moeten, maar uit een rondgang van pensioenadviseur Mercer... blijkt dat bijna de helft van de werkgevers het geld liever zelf houdt. Tim Burgraaf van Mercer, goedemorgen. Goedemorgen. Mm, voor de duidelijkheid en het begrip... waarom gaat volgend jaar de pensioenopbouw omlaag? Nou, het is een van de bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd. En daarom moet het pensioenniveau moet omlaag. En we gaan later met pensioen en dat levert uh, geld op. Mm -hmm. Want dat heeft te maken met um, de belasting die daarover wordt betaald? Of hoe moet ik ja. het zien? Ja, inderdaad. Kijk, als je uh, pensioenpremie is uitgesteld van belastingbetaling... dus dat betaal je niet nu. Als je dus minder pensioen opbouwt, althans zo dacht de regering... dan zou er nu meer loon komen. En over dat meerdere loon kan dan nu loonbelasting gegeven worden. Dat levert geld op. Ja, maar als dan. Dat ja. werkt niet helemaal in dit geval. Nee, helaas. We hebben allemaal wel pech. <laughs> Hoe komt het dat werkgevers dat geld in eigen zak steken? Nou ja, kijk, het is zover in eigen zak steken. Wat er gebeurt is, is de, de prijs van een kilo pensioen is al de afgelopen jaren enorm hard omhoog gegaan. Doordat de, de rente naar beneden ging. En omdat we met z'n allen steeds langer leven. Mm -hmm. Pensioen wordt steeds duurder. En, uh, net, en, en net als wat bij de, bij de uh, pensioenfondsen afgesproken is eerder dit jaar... waar de premies ook niet omlaag zullen gaan... daar zie je dus nu dat de werkgevers die niet bij het pensioenfondsen aangesloten zijn... zeggen ja, ik heb dat geld dus heel hard nodig om die hogere kiloprijs te kunnen betalen. Dus ik ga dat nu niet als extra loon teruggeven. Ja, snapt u dat van de werkgevers? Ja, ik snap dat wel. Ik zie sommige werkgevers die, uh, die nu door, de, door die factoren die ik net noemde... bijna 30 tot 40 procent meer premie moeten gaan betalen. Zeggen ja, als, als er dan wat terugkomt uh, dat wat dat een beetje kan compenseren... dan hou ik dat graag in eigen zak, want ik moet er toch uiteindelijk straks die noten gaan betalen. Oké, okay, maar dan even naar de werknemer, want die krijgt en minder opbouw... en krijgt dat niet terug op zijn loonstrookje um, nee. uiteindelijk. Dus kan zelf ook niet extra opbouwen. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, ik kan sowieso niet extra's opbouwen, want het is nou juist de bedoeling van de overheid om, om uh, te zorgen dat we dat niet doen. Het gaat immers om een besparing. Maar inderdaad is dat wel, wel een punt dat de eigen bijdrage van deelnemers die zij betalen aan de pensioenen gaat niet omlaag. Uh, maar hun pensioen gaat wel omlaag. Mm. En daar krijgen we best wel discussies over. En ik heb ook wel gezien dat het zelfs uh, nog gekkere vormen aanneemt... waar de werkgever zegt, ja, ik, jullie moeten meer gaan betalen... vanwege de prijs van een kilo pensioen die omhoog is gegaan... maar je krijgt minder pensioen. Ja, mm. meer betalen en minder krijgen, dat uh, loopt niet echt lekker. Nou En bovendien, kijk, ik heb het over opbouwen... maar je kan ook ervoor kiezen om dat niet via uh, een uh, pensioenvoordelige opbouw te doen... en dus korting te krijgen uh, bij de Belastingdienst... Maar die zou bijvoorbeeld ook kunnen sparen extra. Ja. Of en dat kan dan in dat geval niet, want je ziet niks terug op je langstrook. Nee. Klopt, dat is inderdaad waar. Je ziet, het, uh, je ziet het op een andere manier terug, namelijk in het feit dat je pensioen intact blijft. En ik zie dus ook wel, hè, als hier discussies over komen aan de CAO-tafel, wat ook natuurlijk best wel logisch is, dat er discussie komt over, nou, dat betekent dat we uh, een, uh, echt aan onze pensioenregeling moeten sleutelen en niet alleen maar de overheid moeten volgen. Dan gaat de premies echt omlaag. En als die echt omlaag gaan, dan kan er wel een stuk loonscompensatie komen. Hm, hoe gaat dit aflopen, denkt u? Nou ja, ik denk dat de regering nou eindelijk eens een keer met die wetgeving moet komen. Want we zitten al heel lang op te wachten. Dit veroorzaakt de nodige onduidelijkheid. Waardoor we ook zien dat werkgevers uh, wachten met, met het, het afronden van dit proces. kwart van de werkgevers is gewoon nog niet klaar. Geven ze in hetzelfde onderzoek aan. Ja, we zitten eigenlijk allemaal te wachten op, op de regering. Hè? dat moet er toch echt eens gaan gebeuren. Goed. Duidelijk. Dank u wel voor de toelichting. Tim Burgraaf van Meurser over onze pensioenopbouw. Nou, wow, het is bijna Sinterklaas. Dus als u geen nee op de deur hebt... dan krijgt u deze week heel wat uh, reclamefolders in de bus. Misschien wel van die hele dikke van uh, de speelgoedwinkels. Met dikke pakketten is er dit jaar sprake van een tent trendbreuk. Want het aantal folders dat wekelijks verspreid wordt... neemt langzaam af. Het verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit Eindhoven... waar de folders klaar worden gemaakt voor distributie. Ime Pasma is uh, directeur van Netwerk VSP... en ook voorzitter van de brancheorganisatie...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 Nee, en ik ben ook niet zo van de elektronica. Zonde voor Saturn. Nou, Mercedes-Benz vind ik wel een mooi merk. Maar uh, ik heb geen auto nodig. Ik doe alles op de fiets, dus die kan ook weg. Nou, dan komen we bij Blokker. Altijd leuk om even doorheen te lopen. Al is het maar om een beetje uh, ideeën op te doen. Uh, Albert Heijn is mijn favoriete supermarkt, dus dat is ook het blaadje wat ik altijd bekijk. Want wat is nou de bedoeling dat u geld bespaart? Is voor mij persoonlijk niet direct het eerste doel. Is het gewoon gezellig op de bank? Het is wel even zo'n momentje van. Ik hoef nergens anders aan te denken en ik pak die folders en ik heb mijn kopje thee erbij. Want steeds meer mensen kijken op de website, hè? Ja, doe ik uh, nog niet. Maar wat ik wel heel leuk vind: uh, Intra trouwens daar heel goed in en de HEMA ook. V&D trouwens ook, die hebben stickervelletjes met uh, 25% korting op een product naar keuze... of een gratis kopje koffie met een appelgebakje bij de Intratuin. De oogjes gaan helemaal glimmen. <laughs> het enige wat ik hoef te doen is in mijn tas te gooien... en als ik dan toch een keer in de stad ben... Dan, hup, dan trek ik die stickers eruit en dan plak ik en je hebt je korting te pakken. Niemke, echt een fan van de reclamefolder. Als ik terugkijk uh, naar uh, hoe het vroeger thuis ging... Dan hadden we een soort uh, hiërarchie in wie de folders uh, mocht bekijken. En mijn moeder was altijd de eerste natuurlijk. En dan uh, legde ze het stapeltje aan de kant. En dan uh, gingen mijn zusje en ik uh, er ook, ook toch wel echt even doorheen. Is het een soort uh, tik? Helaas moet ik bekennen dat dat misschien wel het geval is. Hoe ouderwets het ook is, uh, vind ik het heel fijn om ze hier vast te houden. Dat, ja, dat papier en die geur die erbij hoort... Ja, ik, ik voel me net een oude oma nu, maar ik, dat vind ik, wel, uh, vind ik toch wel fijn. De geur van Vollers. Nou, verslaggever Jeroen Schutteijzer maakte de bijdrage. Hoe is het met de geur langs de snelweg, Mark Robin Visser? Weet jij al ja. waar de schop in de grond gaat voor de blankenburg als ik goed ge, uh, geïnformeerd ben, ongeveer 400 meter vanaf de locatie waar ik me nu bevind. En ik bevind mij nu in de streekproductenwinkel van Mirjam Warnas. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont hier al 25 jaar in uh, Hoeve Avondrust. Hoeve Avondrust klopt, ja. Uh, nou is rust natuurlijk een relatief begrip hier, want we horen hier de A20 zoeven hier vlak voor uw huis. Inderdaad, maar de naam Hoeve Avondrust heeft een iets andere oorsprong dan oh. de snelweg uh, die hier uh, ook uh, loopt. Oh ja, vertel. Het, uh, van oorsprong uh, is het van een uh, pensioenfonds geweest van, uh, van de Merens Schroepfabriek. En oh. dat pensioenfonds heet de Avondrust. Ah, vandaar. Nou, geschiedenis dus. Ja, inderdaad. En niet alleen uh, de geschiedenis van de jaren uh, van het pensioenfonds... maar ook, ja, wij, wij bevinden ons hier in heel oud land. Ik had het vanmorgen met Joost Husslager er al even over. U rent hier regelmatig, ja. hè? Ja, een keer vier, keer vier keer per week komen weer. Ja, mag je dan zeggen het Blankenburgerland? of Hoe moeten we dat noemen? Nee, het is hier uh, de Aalkeet Binnenpolder, is dit stuk. Het is een prachtig oud-cultuurlandschap. Uh, een stukje aan de andere kant van het spoor ligt, uh, liggen de rietputten. En aan de andere kant van de Zuidbier begint de Aalkeet Buitenpolder. En een een fantastisch en belangrijk uh, weidevogelgebied. Een uniek groen stukje hier, omsloten door snelwegen en vlak bij Rotterdam natuurlijk. Hè? Vlak bij Rotterdam, vlak bij Vlaardingen, maar Sluis, Schiedam, Delft... Als het doorgaat, jullie zijn natuurlijk... of ik zeg niet, niet natuurlijk, maar jullie zijn tegen... als het doorgaat, komt hier die Blankenburger tunnel. een van 1,1 miljard euro... die die twee snelwegen, de A20 en de A15... met elkaar gaat verbinden, hier dus vlak uh, bij uw huis. Uh, vanochtend was uh, bestuurder uh, mevrouw Baljeu hier... VVD-bestuurder in de stadsregio... en u heeft haar een potje meegegeven. Vertel eens wat er in dat potje zat. Daar zat Blankenburgsaus <laughs> in. En wat is het recept van Blankeburgsaus? Blankeburgsaus is uh, groene paprika. We zitten natuurlijk dicht bij het Westland, ja. dus paprika is genoeg. Knoflook, ui en chimichurri. Dat is een uh, Mexicaanse kruidenmix. Mogen we zeggen dat het een sausje is met een luchtje? Een pittig sausje <lacht> met een luchtje, ja. En wat heeft u de wethouder meegegeven? Ik heb tegen haar gezegd dat elke keer als ze er, uh, haar chipje erin dipt... dat ze even goed moet nadenken of die Blankeburgtunnel er wel moet komen. Nou, we gaan het merken. Hè. Vandaag wordt er in Den Haag in de Tweede Kamer uh, weer over de grote infrastructurele projecten gesproken, waar, waaronder dus deze, deze tunnel. Er wordt een petitie aangeboden door natuurmonumenten. Er schijnt een Twitter actie gaande te zijn, waar, als ik goed ben geïnformeerd, ruim 3000 reacties inmiddels op zijn gekomen. Er zijn al heel veel woorden over gesproken. Ja, uh, eigenlijk veel te veel, maar nog lang niet genoeg. Oké, okay. nou dan moeten we misschien nog even doorgaan. Maar onze tijd is op. Ja, maar <laughs> we kunnen nog uren erover ja, doorgaan. ander keertje. Ik zeg, uh, Lara, wij houden ermee op. De groeten uit Vlaardingen. En uit sluis. En uit sluis hoor ik hier. En de groeten terug vanuit Hilversum. Okay. Dank jullie wel. Het is bijna half negen. Ik uh, wil u nog even meenemen naar een discussie... die is ontstaan over drie kledingbedrijven in Nederland. Minister Ploemen zegt dat uh, drie Nederlandse bedrijven... producten laten maken in fabrieken in Bangladesh... waar het personeel wordt uitgebuit... en de werkomstandigheden slecht zijn. Het gaat om Prenatal, Vibra en Coolcat. Die worden bij naam genoemd door de minister... voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik heb contact met de eigenaar van Coolcat, Roland Kan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat uw bedrijf zo nadrukkelijk genoemd wordt door de minister? Ja, dat vind ik uh, triest. En ik vind het vooral heel triest... omdat de minister wel de media weet te vinden, maar ons niet. Want ik heb de minister nog nooit mogen spreken. En, um, en ik vind ook het gedrag van de minister best wel onverantwoordelijk. Want de kern van het probleem zit er niet bij de bedrijven. De kern van het probleem zit er bij het feit dat de Nederlandse overheid... via de EEG uh, of via de IEC... Bangladesh een invoerrechtenvrije status heeft gegeven. En daardoor heeft Bangladesh, de goederen uit Bangladesh kost de 12-13% minder... aan iedere uh, kledingkoper dan bijvoorbeeld de goederen uit India. En dat betekent dat er in een enorm tempel 1500 fabrieken neergeknald zijn... Mm -hmm. waar mensen onder hele slechte omstandigheden voor een deel... Um, uh, uh, kleding laten produceren. Dat is een wereldwijd probleem. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ontstaan door overheidsoptreden. Maar heel concreële... eventjes hoor meneer Kaan. want Koopt u dan daar de kleding in? In Bangladesh? Nee, ko nou ja, we kopen een heel klein stukje van onze kleding. Haast te verwaarlozen kopen we de kleding in in Bangladesh. Maar, maar wat is dan het, het probleem? Dat, dat, dat begrijp ik ook niet zo goed. Ik, ik heb ook het idee dat dit interview niet van de minister komt. En als dat wel zo is. Hè, want er is een actiegroep die bezig is om onder valse namen. We hebben ons naam ook valselijk gebruikt bij de NRC. Net te doen alsof zij zich opstellen. Dus ik weet niet eens of deze kreet van de minister is. Ja, hij is wel van dat de minister. Ben... Dat neem ik wel aan. Want het is een, een, ja. een ja, twee pagina's. Uh... Uh, Tellend artikel met ook quotes ik van minister Ploemen. En zij, laat ik heel even ja. terug naar de kern. Want wat zij aangeeft, is dat zij met u um, oproepen, dat u oproepen heeft gedaan ja. om een contract te ondertekenen. Een bindend akkoord waarin uh, u belooft de textielarbeiders rechtvaardige salarissen te betalen. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. U bent niet um, met de minister is... in onderhandeling daarover? Nee, de minister heeft de minister nog het ministerie heeft ons ooit benaderd. Er is meteen na de brand in Bangladesh, waar Coolkit in dat gebouw niet produceert, want wij produceren bij veel kleinere fabrieken, wij maken veel hoogwaardigere producten dan die grote fabrieken waar die massaproducten voor onder andere bedrijven als Primark en zo geproduceerd worden. Het zijn hele grote series die heel internationaal verkocht worden. Wij werken met veel kleinere fabrieken, we zijn ook een veel kleiner bedrijf. En er lag opeens een, een, een, bij ons een fax van Schone Kleren. Of we even binnen drie dagen een contract wilden tekenen. Oh, Oké. Okay. Met, met een oh, met een soort open check voor een half miljoen bijdragen van ons bedrijf. Terwijl onze productie in Bangladesh te verwaarlozen is. Dus dat lag allemaal helemaal uit de verhouding. En wij zijn dat aan het bestuderen. En dan is het op 12 november. Is er een bijeenkomst geweest van de mensen die het contract wel al ondertekend hebben. De grote internationale bedrijven. En waar wij niet bij horen. En dat is nog helemaal niet helder hoe ze dat gaan doen. Want ze willen dus 1500 fabrieken gaan controleren. Dat gaat gemiddeld drie jaar overheen. Hoe we dat aan gaan pakken of hoe zij dat gaan aanpakken is nog niet duidelijk. Wij, hebben daar, uh, wij zijn met die organisatie in gesprek. En als er een goed contract ligt... Waar wij zeker van weten dat en het geld goed besteed wordt. Okay. En we daar met z'n allen aan betere voorwaarden kunnen voelen. Waarom zou Koeken daar dan nou niet mee doen? Dus er ligt wel een contract wat u zou moeten ondertekenen... als het aan de minister ligt. Maar u wil daar nog langer over nadenken. Daar komt het ook nou, Ja, maar de minister wist bijna niets van de inhoud van het contract. Nog weet ze van de stadia van het gesprek. Dus de minister heeft zich in ieder geval slecht laten informeren. Laten we het zo zeggen. Nou. Meneer Kan, fijn dat u even gesproken hebt. Dit is uh, ja? voor... Uh, onderzoek uh, beschikbaar. Dit moet echt nog verder bekeken worden. Want er, er zitten zoveel verschillende kanten aan nu... Uh, aan dit verhaal. Uh, in ieder geval Precies, goed. En daar en daar. Maar ja, zoals veel politici gaan ze eerst lopen schreeuwen. En dan, uh, en dan mogen ze vervolgens... andere mensen problemen oplossen. Want dat doen zij niet. Roland Kan, eigenaar van Coolcat in onze uitzending vanochtend. Reagerend dus op de uitspraken van minister Ploemen, die zegt dat drie Nederlandse bedrijven, waaronder Coolcat... zich schuldig maken aan misbruik van personeel in Bangladesh. Nou, wordt vervolgd, vermoed ik zomaar. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Uh, ik ga door naar de collega's van de KRO... Wouter, goedemorgen Wouter Körpershoek. Wat heb jij zo dadelijk in jouw Ja, We gaan dan, uh, direct na half tien praten met uh, minister Kamp van Economische Zaken. Hij is op handelsmissie in Qatar. Kijken of we een beetje geld aan elkaar kunnen verdienen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje geld verdienen aan dat grote WK in 2022. Mm -hmm. En zoals je weet is er veel op te merken over hoe er geld verdiend wordt. Dus we gaan met de minister praten. Kijk eens aan. We gaan wel luisteren. Dankjewel Wouter. Dit is Radio 1. En eerst luisterend naar Doorad Megas voor het NOS Journaal Doorad. Met het laatste nieuws. Uh, het laatste nieuws is dat de schrijver Gerrit Krol is overleden. Gerrit Krol is 79 jaar geworden. Het nieuws bereikt ons daarnet, een paar minuten geleden. Zo later op deze zender meer daarover.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 waar alle musea kunnen zien of er iets interessants tussen zit. De Royal Bank of Scotland zou opzettelijk goedlopende bedrijven... die klant bij de bank waren, failliet hebben laten gaan... om zo goedkoop de hand op hun bezittingen te kunnen leggen. Financial Times schrijft dat deze en andere beschuldigingen... openbaar worden gemaakt. In een rapport van de Britse regering staat... dat RBS stelselmatig misbruik maakte van klanten.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 En hoe is het op de weg tot slot, Dennis? Mooi. Er staan nog 14 files, minder dan 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat bij Balthoeverdorp... nog 4 kilometer door één van de vele ongelukken vanochtend. De weg is hier weer vrij. En er is een ongeluk gebeurd bij Arnhem. Op de A12 vanuit de Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en Arnhem-Noord staat 5 kilometer. Het staat daar nu stil, want bij Arnhem-Noord is de weg richting Utrecht afgesloten. Verkeer kan het beste omrijden door bij het knooppunt Velperbroek... de borden Nijmegen te volgen over de N325. Dit is Radio 1. Cairo. Goedemorgen Nederland. Bouter Curperzoek. De FNV komt met een CAO-politie. Minister Kamp op handelsmissie in Qatar. Google brengt India en Pakistan dichter bij elkaar. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is bijna vier minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Martijn Gimmius is vanmorgen in Vleringen in Twente. Waar ze alle 900 dorpelingen in één elektrische auto proberen te krijgen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Minister Henk van Economische Zaken is op handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In zijn kielzocht 28 Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen actief op het gebied van energie en infrastructuur. Goedemorgen meneer Kamp. Goedemorgen. Hoe gaat het daar? Al wat deals afgesloten? Ja, het is hier geweldig in Qatar. Het is prachtig weer en bovendien is het een klein land waar een enorme industriële productie gaande is in het vervolg op de aardgaswinning en de oliewinning hier. En Het is ook indrukwekkend om te zien hoe Nederlandse bedrijven, in bijzonder Shell, daarbij betrokken is en hoe ook Nederlandse bedrijven hier vele kansen zien op het gebied van hernieuwbare energie, zonnepanelen en ook energie-efficiëntie. Maar is er, ook hier, is er al een deal uh, gesloten? Is er al geld verdiend? Ja, er worden, er zijn hier uh, al verschillende deals gesloten, onder andere voor wat betreft de levering van apparatuur machines waarmee je zonnepanelen kunt maken. Het is ook zo dat Nederlandse ingenieursbureaus hier um, grote opdrachten uh, binnenhalen om nieuwe fabrieken te bouwen en om andere vergelijkbare infrastructurele werken te doen. Uh, en wat je ook ziet is dat, uh, dat hier uh, als, als gevolg van de aanwezigheid van Shell ook uh, andere bedrijven weer uh, kansen zien. Shell is een hele grote speler hier die een uh, paar bijzonder grote fabrieken heeft en dus ook bijdraagt aan het... Uh, ...creëren van de basisvoorwaarden voor de, voor de werknemers uit, uh, uit de Zuidoost-Aziatische -Aziat, Zuidoost landen die hier werken. Als we naar de hoeveelheid geld uh, kijken uh, uh, dat verdiend kan worden, gaat het dan om vele miljarden? Ja, het is uh, zo dat hier uh, natuurlijk door Shell uh, veel verdiend wordt. Door de andere bedrijven gaat het op een andere schaal. Maar je hebt hier ook een uh, scheepswerf uh, van Damen die uh, prima draait... Uh, je hebt hier ingenieursbureaus, die eigen kantoren hebben hier, de universiteiten hebben hier uh, hele goede contacten. En er zijn bedrijven die in Nederland uh, machines produceren waar je uiteindelijk zonnepanelen mee kunt maken. En die uh, worden hier weer geïnstalleerd in fabrieken die hier uh, een voorbeeld zijn voor fabrieken die we elders in de wereld vervolgens uh, uh, op dezelfde manier opgezet worden. En dus is ook een hele goede ingang voor die Nederlandse bedrijven, via ja. Qatar. Uiteindelijk op vele plaatsen in de wereld die zonnepanelen, machines neer te kunnen zetten. Over acht jaar het WK-voetbal. Wat kunnen Nederlandse bedrijven daar nog voor betekenen? Nou, die stadions, die negen stadions voor het WK-voetbal, die moeten allemaal nog gebouwd worden. Het moet georganiseerd worden, de tekeningen moeten gemaakt worden. Het moet uiteindelijk in een periode van een jaar of vijf gerealiseerd worden. En het is ook wel heel mooi om te zien dat bij het grote Amerikaanse bedrijf... wat de opdracht binnen heeft gehaald om alles te organiseren... dat het hoofd van de planning en het hoofd van de financiën... dat is een Nederlander die dus een cruciale positie bezet daar. En die ook onderdeel uitmaakt van de zeer actieve Nederlandse gemeenschap hier in Qatar. En op die manier kun je elkaar ook helpen. Er zijn vele Nederlandse bedrijven die met elkaar kunnen samenwerken... en die elkaar ook ondersteunen en elkaar ook kansen geven. Praat u ook over de arbeidsomstandigheden met uw gastheer daar? Ja, ik heb daar met de minister van Energie, die een zeer machtige man is, hier heb ik daar uitgebreid over gesproken. Ze zijn zich heel goed bewust van de problemen die op dat punt er zijn. En ze stellen het ook zeer op prijs dat door Nederlandse bedrijven hier wat dat betreft een standaard is neergezet. Ik heb al verteld dat Shell hier een bijzonder groot industriële plant heeft en dat bedrijf is gebouwd op een gegeven moment door 54.000 arbeidskrachten die uit Azië hier naartoe kwamen en hun werk deden. 54.000 mensen bij elkaar in een, een, een zeer groot ja, een stad kun je wel zeggen. Dat is natuurlijk een, een ongelofelijke organisatie geweest en Shell heeft dat op zodanige manier gedaan dat hij echt een uh, voorbeeldwerking van uitging voor andere bedrijven. Maar wat, wat deed de Shell dan uh, anders dan wat andere bedrijven doen? Nou, wat Shell doet is heel, heel goed kijken naar de, naar de arbeidsomstandigheden, naar het welzijn van de mensen zelf. Ze zijn ervan overtuigd dat als zij dat doen, dat dat voor de veiligheid van de mensen en ook voor de installatie van groot belang is. Ook voor de arbeidsproductiviteit van de mensen is het van groot belang. En voor de hele sfeer, het, het plezier wat de mensen hebben aan het werk hier. En ze hebben daar dus erg veel aandacht aan besteed en daardoor zie je dat het aantal ongevallen hier um, factoren minder is dan het um, dat bij de. Daar uh, heeft uh, u harde uh, cijfers dat, uh, van, dat dat als Nederlandse ja, het is bedrijf betrokken zijn? Het is ongeveer vier keer zo weinig uh, arbeidsongevallen, vier, uh, vijf keer zo weinig uh, dodelijke slachtoffers. Ze hebben dus die zaak heel goed onder controle. En wat je dan ook ziet is dat uh, de productiviteit van de mensen ongeveer de helft uh, hoger ligt. <lacht> Vind... Uh, ja, en en dat, dat de mensen hier dus met, echt met plezier hebben gewerkt. En dat is iets wat Shell gedaan heeft en wat nu ook de dame shipyards wordt doorgezet. Vindt u dat ook, de Nederlandse uh... overheid uh, een harde eis kan stellen aan de autoriteiten in Qatar... als het gaat om die arbeidsomstandigheden? Met andere woorden, verbeter die arbeidsomstandigheden... anders uh, komt er en mag er geen Nederlandse bedrijf betrokken zijn bij een bepaald project? Oh, daar is geen sprake van. Mensen in nemen, nemen hun eigen beslissingen. Dit is een uh, land met uh, trotse mensen die zelf heel goed weten wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Maar Dan kunt u nog steeds gaat. toch wel als Nederlandse overheid zeggen van uh, jullie moeten vooral dan werken op de manier zoals je wilt werken. Maar daar doen wij dan niet aan mee? Als nee, het niet wat, wij doen, wat wij hier doen is met hen uh, over spreken. Wij respecteren hun, uh, hun, hun eigen verantwoordelijkheid en natuurlijk respecteren wij ook zeer de moeite die zij al doen om misstanden die er zijn, om die aan te pakken. Uh, zij zien zelf waar er uh, verbeteringen nodig zijn. En wij geven aan hoe, uh, hoe Nederlandse bedrijven daar ook uh, aan kunnen bijdragen... om die situatie uh, te verbeteren, met dus... name door goede voorbeeld te geven. Dus u bent het eens met de opmerking van VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes... die vindt dat Nederland zich niet als een dominee moet opstellen? Nou, dat is helemaal niet aan orde hier. Het is zo dat de, de Qatari, dat zijn partners van ons op verschillende manieren... Uh, de, de Qatari die hebben... ...voor de verkoop van hun chemische producten, hun hoofdkantoor in Nederland gevestigd. Ze gaan de haven van Rotterdam gebruiken voor de doorvoer van hun chemische producten... ...die naar Europa worden doorverkocht. Dus het is voor ons een blijvende grote handelspartner. En dat betekent dat als je handelspartner bent, dat je dan alle zaken die van gezamenlijke interesse zijn... ...dat je die met elkaar bespreekt en ook kijkt waar je aan kunt bijdragen... ...om problemen die een ander vaart, om die te helpen oplossen. Vindt u de dat kritiek op die arbeidsomstandigheden overdreven? Die we de afgelopen nee, het, zes uh, maanden hebben gehoord? Dat vind ik helemaal niet, omdat uh, het zijn hardwerkende mensen die uh, soms in omstandigheden zijn, die uh, werken die niet goed zijn. Uh, een heleboel uh, werken wel in goede omstandigheden, maar dan moeten we ervoor zorgen dat daar waar het niet goed gaat, dat het daar verbetert. En daar waar het wel goed gaat, dat dat het voorbeeld is. En ik ben er trots op dat Nederlandse bedrijven dat die het voorbeeld kunnen geven. Goed. Meneer Kamp was dat. Onze minister van Economische Zaken vanuit Qatar. Dank u wel. Dank u. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u het bijzonder interesseert. In de Grote Oceaan, vlakbij Japan, is een nieuw eiland ontstaan... na een vulkaanuitbarsting. Hoe lang duurt het voordat op zo'n vulkaan dieren en planten kunnen leven? Bernd Anderweg, geoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... heeft het antwoord. Voordat er dieren en planten zich op dit eiland kunnen vestigen... moeten we natuurlijk nog eerst even kijken of het wel echt een eiland wordt en blijft. Het bestaat nu voornamelijk nog uit As... Ja, en een ashoopje midden in de, de oceaan, die, die, dat spoelt natuurlijk vlot weg. Stel dat het een eiland blijft, dan heb je natuurlijk nog wel uh, dat dit eiland duizend kilometer van het vasteland van Japan af ligt. En ook nog 130 kilometer vanaf het dichtstbijzijnde eilandje. Um, dus dat het nog niet zo makkelijk is om daar, uh, daar te komen. Uh, het, het is gevormd vlak naast een ander wat groter eiland, uh, Nishimoshina... En daar heeft iemand gekeken, nadat daar in 1974 een uitbarsting is geweest... is hij 31 jaar later eens gaan kijken naar de, naar de vogels en beesten die daar voorkomen. Um, en daar zijn toch wel, uh, nou, er zijn zeker soorten. Dus binnen een aantal tientallen jaren kunnen daar weer soorten terugkomen. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar het Twentse Vleringen. Naar onze verslaggever Martijn Gimmius. Nou, dit is hem uh, dan, hè, meneer Boer. De elektrische auto van Vleringen. En iedereen in Vleringen moet erin. Ja, iedereen. en Niet tegelijk, maar wel naar elkaar. <laughs> 900 inwoners heeft uh, dit dorp. En u dacht van, ze hebben nog geen elektrische auto. Dat klopt. We willen mensen graag kennis laten maken met elektrische rijden. Waarom? Omdat we belangrijk vinden dat we een duurzaam dorp zijn... Waarbij mobiliteit best een vraagstuk is dat er heel veel auto's in het dorp zijn. En dat we hiermee door een auto te delen het aantal auto's willen terugdringen. Hoeveel auto's rijden hier in het dorp van 900 mensen? En we hebben ongeveer 300 gezinnen in dit dorp waarvan wij schatten ongeveer 500 auto's zijn. Dat is best veel. Dat is best veel. Ja. En dat probeer je dus met dit ja, leuke kleine middenklasse autootje. Wit is die uh, terug te dringen. Ik kijk even hij is voor 52% opgeladen. Is dat genoeg om een klein ritje te maken? Daar kunnen we zeker nog wel 80 kilometer mee rijden. Oh, nou ja, goed. Zover zullen we vandaag niet uh, hoeven komen. Hij moet alleen nog even van de lader gehaald worden. De kabel moet er nog even uit, hè? Ja, dat klopt. We halen hem nu van de laadpal af. Zo. Even, even uitchecken. Lichtje. En dan de kabel uit de auto. Achter het logo van de auto het zit een klepje. En die doe je dicht. En dan kan de kabel er zo uit. Ja, zo makkelijk gaat dat. Het is minder tijd dan je uh, te krabben 's ochtends. Nou, Dan uh, bergen we de kabel achterin uh, op. En dan stappen we in. In de auto. Nou, op zich best een aardige auto nog. Is er al veel animo voor? Voor de mensen uit Vleringen om hiervan gebruik te maken? Ja, we hebben veel belangstelling uit het dorp. Van uh, jong tot oud. Die uh, toch... Uh... Af en toe een keer een auto nodig hebben maar niet, niet heel vaak. En uh, dit was een goed, uh, goed initiatief zien. Nou, laten we een klein stukje door Vleringen gaan rijden. Achterin is trouwens gestapt uh, Johan van der Kamp, een van de bewoners van Vleringen. Heeft u er al veel gebruik van gemaakt van deze wagen? Ik heb er al enkele keren gebruik van mogen maken van deze auto. En hoe beviel het? Prima. Is het nou de manier wat, die, wat meneer Boerok zegt om uh, ja, de Vleringer uit zijn eigen auto te halen? Want het is natuurlijk een, een breed opgezet dorp. Mensen uh, dicht de supermarkt is een paar kilometer weg. Iedereen moet eigenlijk wel een auto hebben. Lukt dat denkt u met deze auto om mensen eruit te krijgen? uit een eigen auto. Nou, ik denk dat het niet gaat om uh, uh, mensen uit de auto te krijgen, maar dat het meer gaat om uh, uh, inzicht te krijgen in, zeg maar, in, de, in de duurzaamheid. En mensen die niet de beschikking hebben over een tweede auto, zeg maar, die kunnen hier dan ook gebruik van gaan maken. Of zeg maar, mensen die grotere kinderen hebben, en die kinderen wel een rijbewezen, maar nog geen auto hebben. Nou, in die combinatie kun je dus gebruik gaan maken van die auto. Maar het doel is dus toch ook om die 300 auto's wat te verminderen, hè? Ja, maar dat moet je niet... Uh, ik denk dat je dat niet in één keer moet doen. Want dat, dat geeft ook een aanslag, denk ik, op de mobiliteit in het dorp. Wat kost het trouwens, meneer Boer, om deze auto te huren? Deze auto kost 2,50 euro per boeking en 2,50 euro per uur. En uh, met een maximum van 25 euro per dag. Het valt allemaal nog best wel mee. En ik kijk eens even om me heen. We rijden door het prachtige Vleringen. En dan zie je ook hier en daar zonnepanelen hè, op daken. Jullie zijn heel duurzaam bezig. Dat klopt. Wij stimuleren ook het uh, plaatsen van zonnepanelen. Daar hebben we ook subsidie voor beschikbaar. Dus iedereen die in de gemeente Turmberg een uh, zonnepanelen wil plaatsen kan bij ons subsidie aanvragen. Wanneer is dit project nou geslaagd? Uh, hoeveel auto's moeten eraf van die 300? Voordat uh, dit project geslaagd is en iedereen in deze auto zit, de elektrische auto? Nou, Ik denk dat het geslaagd is als we uh, deze auto een aantal jaren uh, op deze manier kunnen gebruiken en er regelmatig gebruik van gemaakt wordt. En hoeveel auto's er dan precies minder in het dorp zijn, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar als er een aantal mensen dat daadwerkelijk doen, dan vinden wij het al geslaagd. Op naar de 250. <lacht> nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar als er een tiental af zijn, dan uh, vind ik het al prima. Mark Boer, een van de initiatiefnemers van de elektrische auto in Vleringen. Bedankt. Heel graag gedaan. Dat zijn onze verslaggever in Vleringen, Martijn Gimmius. Zometeen Google-filmpje brengt India en Pakistan dichter bij elkaar. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2005. Koning Winter heeft met veel machtsvertoon bezit genomen van een groot deel van Nederland. Er is inmiddels zoveel sneeuw gevallen dat er rekening mee wordt gehouden... dat er automobilisten in hun auto moeten overnachten. Op deze dag in 2005 veroorzaakte een sneeuwstorm de, de tot dan toe langste file ooit 802 kilometer. Herman van Gor uit Enschede stond erin. De ochtendspits ging vandaag naadloos over in de avondspits. Rond 6 uur vanavond stond zo'n beetje heel Nederland in de file. Alleen op de A1 stond al 80 kilometer. Uh, we zouden naar, uh, uh, in Brabant naar een uh, weekendje weg in Vennebos, geloof ik. En daar zouden we dus middags naartoe gaan, om drie uur. Dus elf uur weg, dan is dat ruim voldoende, dacht ik zo. En we zijn dus om elf uur weggegaan en... nou, er waren de verwachtingen voor het sneeuw was, dus uh, ja... er kwam sneeuw, ja, vaker sneeuw gaat, zo wat. Uitzonderlijk lange files, rond vijf uur vanmiddag. In totaal dik 800 kilometer. Dus wij weg. En uh, naarmate we dus de autobahn ook gingen, het werd alleen maar erger en erger. We kwamen zo'n beetje. De afslag A1, A50. Daar hebben we bijna uh, uren lang gebivackeerd voordat we de A50 op konden. En we stonden s'avonds om twee uur s'nachts stonden we er nog. Veel automobilisten werden verrast door de gladheid. De verzekeraars hulpdienst heeft inmiddels al meer dan 700 schademeldingen gekregen van automobilisten uit het hele land. Je hebt de auto stationair aan, dus je doet de verwarming lekker aan... Uh... Uh, op een gegeven moment, ja, alleen door het sneeuwen, en omdat je stilstaat, heb je heel, heel vaak kans dat je de voorruiten dicht sneeuw en zo. Dus af en toe dan ga je erin buiten, uh, ga je de ruiten school maken en zo, vrijmaken. En uh, ja, lekker de radio aan, Radio 2. Uh, met allerlei uh, informatie wat je op dat moment uh, hoort en de her en der wat er ook in heel Nederland uh, zich voordoet. Nou, we hebben uh, gelukkig een uh, mobiel bij ons, dus we kunnen ook uh, het thuisfront nog bellen, hoe het tenminste stond gesprek, maar je dus thuis nooit tijd voor hebt. Nou, het is, is eigenlijk uh, dé moment. <laughs> uh, Allee dingen wat, wat, wat, uh, wat, wat, wat slecht gaat of niet goed gaat over school. Uh, andere probleempjes. Je, je, je noem maar op. Er dus, zijn allerlei dingen waar, wat je dus uh, wat, wat, wat, wat je eigenlijk dwars had of hun of dwars zitten. waar je dus gewoon nu, uh, tijd hebt om over te praten. Eigenlijk is het ook wel een leuk rustpunt. <laughs> De avondspit van gisteren heeft allerlei records gebroken. Hevige sneeuwval, gladheid en wind zorgde met name in de provincie Gelderland voor een chaos op de wegen. Het is heel apart. Vooral wat er gebeurd is in die tijde, Ja, Je zit met z'n allen in de sneeuw. We hebben er af en toe nog wel zo. Ja, dat was een bolle rit, maar nog naar Spanje kunnen in niet weten. Als voorbeeld. En elke keer konden we de team weer verder. Nou, dan waren we al lang de problemen snel. Het verhaal van Herman voor Goor die vandaag dus in 2005 in de langste file ooit stond van 802 kilometer.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 Die grammar met keep your head up. Google India heeft een advertentie gemaakt die laat zien hoe onhoudbaar de opdeling van India en Pakistan eigenlijk is. Het filmpje is immens populair en heeft inmiddels meer dan 6 miljoen hits op YouTube. In India onze correspondent Juri Boom, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heeft Google India de oplossing bedacht voor dat conflict daar? Ja, nou, dat niet precies. Uh, maar ze hebben wel weer iets onder de aandacht gebracht. Het loopt nu naar de 6,5 miljoen hits. Het gaat echt heel erg hard. Want wat kun je zien op dat filmpje? Nou, het filmpje het is sowieso heel mooi gemaakt. Dus je hebt het gevoel dat je naar een klein documentairetje kijkt. Het duurt 3,5 minuut. Uh, het filmpje heet Reunion, dus hereniging. En wat je ziet is een, een oudere, meneer, oudere man in een Indiaas koffietentje... die zit te praten met zijn kleindochter. En het zijn gewoon moderne mensen. En hij vertelt als zijn kleindochter dat hij zijn vriendje Yusuf zo mist. En die woont nog in Lahore, waar de oude man vroeger zelf ook woonde. Maar door die scheiding, die partition in 1947, dus 66 jaar eerder... is hij, hij is een hindoe, gescheiden geraakt van de moslims. Want zijn familie ging naar India, waar veel hindoes wonen. Ja. En in Pakistan wonen vooral moslims. Hij wil zijn vriendje weer zien... Uh, Zijn kleindochter hoort dat, onthoudt dat... en gaat naar een zekere zoekmachine. Je begrijpt zelf al welke. Yes. Uh, tik tik daar van alles in... En, en vindt daar de oude snoepjeszaak... van uh, het, het oude vriendje Yusuf en weet met hulp van dienstkleinzoon, dus ook de jonge generatie van het internet, een visum te regelen, een ticket te regelen en de twee mannen weer te herenigen in dit geval in India, dus het is heel emotioneel zelfs voor mij was het heel emotioneel om hem voor het eerst te zien, dat filmpje maar dit voorbeeld is waar gebeurd, het is niet een verzonnen advertentie voor zover ik, ik heb kunnen nagaan is het gewoon toch een verzonnen advertentie maar het zou echt kunnen en het zal ook wel gebeurd zijn, want het is mogelijk ...om uh, de grens over te gaan en uh, een visum aan te vragen. Alleen dat is ontzettend moeilijk. Dus veel mensen van de oude generatie zullen dat niet doen. Er zijn dus echt miljoenen Indiërs en Pakistani die elkaar zijn kwijtgeraakt in 1947... ...en uh, geen contact meer hebben. Hoe is er gereageerd in India en Pakistan op dit filmpje? Landt het op vruchtbare bodem, dit sentiment, wat Google blijkbaar uh, weergeeft in het uh, filmpje? Ja, ja het, het is heel interessant om te zien uh, dat, dat dat op heel vruchtbare bodem landt. Uh, alleen al op YouTube waren er 6,5 miljoen hits, hè, hadden we het net over bijna. Met heel veel reacties daaronder. Nou, dan moet je weten dat in Pakistan YouTube heel moeilijk uh, te bekijken is. Dus dat gaat daar via andere platforms. En zowel in kranten in India als in Pakistan uh, schrijven columnisten veel over dit filmpje. En, en de teneur is toch steeds, hé, hey, waarom hebben we die vijandschap nog steeds? Kijk, er, er is een probleem. Er zijn drie oorlogen geweest tussen India en Pakistan. Er zijn nog steeds uh, beschietingen in, in Kashmir hè, over de grens. Want Kashmir is een, een deelstaat die eigenlijk allebei die landen, Pakistan en India, willen hebben. Um, er zijn terreuraanslagen. Er, er is een probleem. Maar blijkbaar vinden heel veel Indiërs en Pakistani dat dat misschien het probleem is van een elite en van het leger die dat in stand houdt... en van politici, maar dat gewone mensen eindelijk weer eens toenadering moeten zoeken. Maar Jori, het is wel een probleem dat met kernwapens aan beide kanten wordt bestendigd. Ja, dat is een enorm probleem. Dat is een klein Google-filmpje. Ik weet niet of dat het dan moet worden. Nee, dat zal ik niet de oplossing bieden. Maar het is wel opvallend om te zien dat uh, uit verschillende generaties... wel positief op dit filmpje wordt gereageerd. Dus uh, niet reacties van, ga toch weg met je filmpje... want al die Pakistani willen ons dood hebben, of andersom. Maar juist reacties van, hé, hey, moeten we niet weer eens gaan praten. En ze zijn weer aan het praten in de Pakistan. En het lijkt dus ook een beetje wel een generatieding te zijn. De oudere, vastgeroeste politici en dan jongeren... die gewoon op internet uh, misschien wel toenadering willen zoeken. Ja, dat, dat, dat, dat zou het kunnen zijn. Er is veel contact via internet uh, tussen jonge uh, Pakistani en, en Indiërs. Uh, ook in het negatief hoor. Je hebt ook hackers die elkaars websites aanvallen. Maar er is dus uh, veel contact. En, en uh, nou ja, op politiek gebied proberen ze nu ook weer van alles uh, uh, te regelen. Dus, dus de grenzen wat open te gooien. Want die zitten potdicht op dit moment. Beetje flauw, maar toch hebben wij met dit gesprekje reclame gemaakt voor Google... Of toch voor het eerst weer eens inhoudelijk gepraat over die problemen in jouw regio? Uh, nou, ik zou toch uh, heel duidelijk zeggen dat laatste... En, en laten we niet vergeten dat het internet toont... natuurlijk dat allerlei ouderwetse problemen van, van oorlog... en het dichthouden van grenzen uiteindelijk ja. wellicht onhoudbaar zijn. Goed. Jurieboom Boom was dat. Dankjewel. Wij zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur van Caro's Goedemorgen Nederland. Direct na tien uur zijn we terug. En dan praten we over de CAO-politie. Luister maar wat dat uh, moet worden.